Geef ik nu het woord aan de heer Wilders namens de PVV. Mevrouw de voorzitter, ik heb het helemaal gehad met deze minister-president. De belastingdeal met Shell is totaal onacceptabel. Schimmige constructies via het eiland Jersey, waarmee Shell al jarenlang voor miljarden, de getallen zijn al gevallen, 7,5 7 miljard zouden zijn gematst. Het was een goede deal, zei de president-directeur van Shell Nederland. Inderdaad, een prachtige deal. Maar dan wel voor Shell, maar niet voor de gewone Nederlander die ervoor op mag draaien. En wie was eigenlijk de minister van Financiën toen de Belastingdienst in oktober 2004 een deal sloot met Shell? Dat was de VVD'er Gerrit Salm. En wie werd enkele jaren later beloond met een vet betaalde baan bij Shell? Dat was diezelfde VVD'er Gerrit Salm. En wie was in een keer de informateur van het kabinet Rutte III, waar premier Rutte plots een afschaffing van de dividendbelasting uit de Hoge Hoed toverde? Opnieuw de VVD'er Gerrit Salm. Voorzitter... Ik heb de VVD eerder een maffiabende genoemd en dat dit geen onterechte kwalificatie was blijkt nu maar weer. Maar voorzitter, dit hele kabinet hangt van vriendjespolitiek aan elkaar. Niet alleen worden bevriende bedrijven als Shell en Unilever gematst en partijgenoten van de coalitie er een dikke baantjes geholpen, maar het is nog veel en veel erger. Coalitiepartijen benoemen partijgenoten op een vrijdag namiddag even tot minister van staat. Een totaal ongeschikte d er wordt zomaar even de nieuwe onderkoning bij de Raad van State. En over het niet melden van het penthouse van D66-leider Pechtold, inmiddels ook door zijn eigen Europese anticorruptievrienden neergesabeld, wordt door iedereen angstvallig gezwegen. Het is niet het landsbelang of de gewone Nederlander, maar het belang van de coalitiepartijen, de dikke baantjes, van de eigen politici en de bevriende multinationals, wat voor Rutte 3 belangrijk is. Nepotisme, voorzitter. Nepotisme in zijn zuiverste vorm. Maar de gewone man, de gewone vrouw die iedere ochtend opnieuw naar kantoor gaat of naar de fabriek en die nog geen schijntje verdient van wat Gerrit Salmer zijn collega's bij Shell allemaal binnenharken, die krijgt van de Belastingdienst geen miljarden rulings. Die kan geen belastingconstructies opzetten en zijn salaris voortaan innen via de Maagde-eilanden of Jersey. En die kleine MKB'er kan zijn bedrijf ook niet opsplitsen in tweeën, zoals Shell dat met zijn aandeelhouders doet. En die bakkerij op de hoek die kan ook niet de helft van zijn bedrijf in Barbados of Jersey neerzetten en met de Fiscus gaan overleggen over een leuke deal. Die moet gewoon tot op de laatste cent braaf belasting betalen, zoals gewone stervelingen dat allemaal moeten in Nederland. En voorzitter, op hetzelfde moment dat Shell en de multinationals gepamperd worden en de dikke baantjes onderling worden verdeeld, kregen miljoenen, miljoenen hardwerkende Nederlanders de afgelopen jaren voor miljarden aan lastenverzwaringen voor hun kiezen. Mark Rutte gaf miljarden euro's aan asielzoekers, miljarden euro's aan Afrika, miljarden euro's aan de Europese Unie in Brussel en ook nog eens miljarden euro's weten we nu aan Shell. Maar ondertussen, ondertussen kregen de gewone Nederlanders alleen maar hogere belastingen, hogere huren, hogere btw, hoger eigen risico, hogere zorgpremies. De economie groeit inmiddels als een tierenlier, maar de gewone man of vrouw voelt het amper in de portemonnee. Voor het Nederlandse volk dus geen deal. Als je geen Shell heet, kan je naar je centen fluiten. En ik zeg tegen de minister-president, u moet hier niet voor Shell zitten. U moet hier voor de gewone Nederlander zitten. U had geen miljardendeal met de geldgraaiende elite van Shell moeten maken. U had een miljardendeal voor de gewone Nederlander moeten maken. Voorzitter, ik heb het helemaal gehad met premier Rutte. Hij liegt de bevolking al jaren voor. En ook op dit dossier. Eerst waren er geen memos, toen waren er wel memos. Ook nu weer schrijft hij in een briefje dat hij de Kamer vorige week verkeerd heeft geïnformeerd. Maar het ergste. Het ergste is nog wel dat er dus miljarden naar Shell zijn gegaan. Dat met deze ruling dat de dividendbelasting van grote bedrijven wordt afgeschaft, dat ook nog een keer voor meer dan 3 miljard de winstbelasting, de VPB, wordt verlaagd. Terwijl die gewone Nederlander jarenlang keihard tot die premier is gepakt. Keihard tot die premier in zijn portemonnee is gepakt. Voorzitter, dat is onvergeeflijk. Politici. Die niet voor de gewone Nederlander opkomen. Politici die vooral bezig zijn om hun vriendjes mooie, dikbetaalde baantjes te geven. Zulke politici hebben helemaal niets in de regering te zoeken. En dat zeg ik dus tegen de minister, tegen deze minister-president. Voor mij krijgt hij niet nog een kans. Ik heb maar één boodschap. Wegwezen. Wegwezen moet u. u, moet u we willen u niet meer zien in dit kabinet en in dat torentje en in vakkaat. Ik heb het met hem gehad en hij moet weg. En ik verzoek u dan ook voorzitter en de kamer om nu al een eerste termijn een motie van wantrouwen te mogen indienen, want hoe eerder die man daar weg is, hoe beter. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Motie van wantrouwen tegen Rutte 26 juni 2018 op verzoek Geert Wilders. Pvv. Voor Aalst van RR Pvv Agema en Pvv Alkatja, M -E. S P Bode T H P F D Beckerman S M S P H J P V V Dijk van A -B C Tony P V V Dijk van E Emiel, P V V Dijk van J J Jasper S P Fritsma S R PVV Futselaar FW SP Gerven van HPJ SP Graafte M PVV Gaus DJG PVV Helder LMJ S PVV Heink HPM SP Jonge LWE PVV Krabulet, S SP, Kent van, B. SP, Kouten Arissen, FM. PVDD, Kops, A. PVV, Quint, JP. SP, Lazin, C. SP, R RM. SP, Matlener, B. PVV, Maier V. PVV, v. V. V. Marijnissen, LMC. Sp. Markershower, G. P. Mulder, E. Edgar, P. Nispen van, M. Sp. Raak van, A. A. G. M. Sp. Raam van, L. PVDD, V. D. Roonde, R. P. V. Tjem, M. L. P. V. D. Wassenberg, F. -B. Pvdd Weerdenburg van Vdd. Pvvv Wilders. G. PVV, Tegen. Amha-Oeg. M. C. D. A. Arip. K. Pvd. Asser. L.F. F. Pvd. Azarkan. F. Denk. Asmani. M. Vvd. Becker. B. Vvd. Belhaai, S. D66, Berg van den J. A. M. C. D. A. Bergkamp, V. A. D66, Bischoop, R. S. G. P. Boeren, M. G. B. D66, Bos van den A. V. V. D. Bosman, A. V. V. Bouali, A. D66, Brenk van, CM 50 plus, Bromet, L. Groenlinks, Bruinslot, HGJ. CDA, Bruins, EEW. ChristenUnie, Buitenweg, KM. Groenlinks, Dam van, CJL. CDA, Diertens, AE. D66, Dijk van, GJ. Gijs, PVDA, Dijkhof. KHDM. VVD Dijkstra per adres PIA D66 Dijkstra RJ Remco VVD Dick Faber RK Carla Christen Unie Dix LI GroenLinks IJs van JM D66 LJSINI Z VVD Elemeet CE GroenLinks Geluk Boordvliet, LWD. CDA. Geurts, JL. CDA. Graaf van der, SJF. ChristenUnie, Unie, Grote, TC. D66. Groothuizen, N. D66. Haarsma Buma van, S. CDA. Haga van, WR. VVD, HEREMA, RJ. Rutmer, VVD, Hirma, PE. Pieter, CDA, Helvert van, MJF. CDA, Hennis Blasgaard, JA. VVD, Hermans, STM. VVD, Hulvonden, KAE. PVDA, Jetten, RAA. D66, Kerstens, JBM. PvdA Klaver J.F. GroenLinks Koerhuis, DAN Vvd Koopmans SMG. Vvd Krol HCM 50 plus Kreuker SC. GroenLinks Kuik A. CdA Kuzu T. Denk Laangezelschap A-J-M. Vvd Langerde. L A. VVD, Lie van der TMT. GroenLinks, Linde van der R. E. VVD, Lodders, W.J.H. VVD, Martels von M R. D A, Menen van P. H. d Middendorp, J. VVD, Molen van der H. C D A, W J P V D A Mulder A Anne V V D Mulder A H Agnes C D A Nijboer H P V D A Nijkerk Haan C N A V V D o van A Bram Groenlinks Ontzicht P H C D A Oosten van F V, -V -D, Paternotte J M D66 Peters W.P.H.J., René, CDA Blaumen E.M.J., M J. Lilian PVDA Ramakers R D66 Renkema WJD GroenLinks Rog M R J CDA Rooyen van M J 50 plus Rutte ACL. Arno. VVD. Sassias. L. 50PLUS. Segers. GJM. ChristenUnie. Sinod. M. F. D66. Sjoertsma. SW D66. Slootweg. E. J. C. D. A. Smulders. PHM GroenLinks. Sneller. JC D66, Staai van der, C.G. S.G.P. Stoffer, C. S.G.P. Tellegen, OC. V.V.D. Tielen, J.Z.C.M. V.V.D. Torenburg van, M.M. C.D.A. Veldman, H.S. V.V.D. Verhoeven, K. D66, Voor de wind, J.S. ChristenUnie, Friesde, A. Oudje, VVD, Westerveld, E.M. GroenLinks, Weverling, A. VVD, Wijenberg van, S.P.R.A. D66, Wiersma, A.D. VVD, Boud van T., B. VVD, Heurstorfer, M. VVD, Jeziel José D. VVD Zings E VVD Eusdeel, Z GroenLinks Eusdurk, S Denk Eusutok, N GroenLinks Afwezig Bosma N Martin PVV Broeketen J H VVD Gerbrands K PVV Hirma T U VVD Kuiken, A H PvdA, Oude Hand, E. PvdD, Pechtold, A. D66, Ronnes, H.A.G. C.D.A. Snels, B.A.W. GroenLinks.